De politie onderzoekt nog hoe de twee auto's op dezelfde rijbaan zijn terechtgekomen. President Obama heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van Neil Armstrong, de eerste mens op de maan. Obama noemde de astronaut die in 1969 op de maan landde, een van de grootste helden ooit. Ook anderen betreuren het overlijden van Armstrong. Zo zei collega-astronaut Buzz Aldrin dat de hele ruimtevaartwereld verdrietig is over het nieuws. Neil Armstrong overleed gisteren door complicaties na een bypassoperatie. Hij was 82 jaar. Oppositietroepen in Syrië zeggen dat er meer dan 200 mensen zijn vermoord in een voorstad van Damascus. Het zijn vooral jonge mannen en enkele vrouwen. Ze zouden van dichtbij zijn doodgeschoten door militairen van het regeringsleger van president Assad. De voorstad van Damascus werd vrijdag heroverd door het Syrische leger. De Republikeinse Partijconventie in Florida begint niet morgen, maar dinsdag. De bijeenkomst is een dag uitgesteld, omdat de tropische storm Isaac nadert. In de staat is de noodtoestand afgekondigd, omdat Isaac tot een orkaan kan uitgroeien. Op de Republikeinse Partijconventie wordt Mitt Romney formeel genomineerd als presidentskandidaat... en Paul Ryan als zijn running mate. Het weer, vanochtend steeds meer buien en ook kans op onweer... Pas later vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger... en breekt nog even de zon door. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen overwegend droog, veel ruimte voor de zon. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Veel kippen krijgen een beter leven. Want Supermarkt Deen wordt de eerste plofkipvrije supermarkt van Nederland. Wakker Dier feliciteert Deen... en hoopt dat andere supermarkten ook snel met plofkip stoppen.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 Welkom bij het tweede uur van Vroegere Vogels met een van mijn illustere voorgangers. Deze ochtend zit Karin van der Boogaard op mijn plaats in het kapitool. Karin, eh, kort vraagje, wat is jouw favoriete vogel? De roodborstminno, of dat klinkt wat aaibaarder, het roodborstje. Niet alleen rood van borst, maar vooral ook rond. Het is een wat gedrongen, dikbuikig vogeltje dat alleen al door zijn fysiek mijn hart gestolen heeft. Maar ook die prachtige kleur natuurlijk, die Pientere blik uit die kraaloogjes boven dat rondborstige lijf. En de manier waarop hij door mijn tuin hipt. Ik ben verliefd. Op het roodborstje. Dan is dat het eerste onderwerp in dit tweede uur. Hier is Nico de Haan. Ja, ik snap best dat Karin uh, helemaal weg is van het Roodbosje. Het is natuurlijk ook een hele bijzondere vogel. Hè. Hij onderscheidt zich van al die andere tuinvogels. Doordat hij soms zomaar op korte afstand ook prachtig voor je gaat zitten zingen. Hè. Ik heb er wel eens morgen dan fiets ik zo'n vaste ronde. En dan kom ik op een gegeven moment langs een, uh, een kader die een beetje begroeid is. En daar op één vaste plek zit vaak een Roodbosje te zingen. En dan stop ik even en dan wacht ik. En, dan... en het leuke is dat Roodbosje kijkt dan min of meer naar mij. Je voelt je bekeken, maar hij trekt zich niets aan van me. En dan blijft hij zingen. En dan blijf ik soms vijf tot tien minuten staan. Af en toe je ogen dicht en dan van heel dichtbij luisteren naar die roodborstzang. Dat doet je echt wat. Dat is echt ja. heel bijzonder. In mijn tuin zitten er twee. één aan de voorkant en één aan de achterkant. Die maken dus ook voortdurend ruzie. Nu niet. Nu is het heel rustig. Nu, augustus, is geen slechter moment om op zoek te gaan naar de roodborst. Want ik hoor ze niet zingen. Ik ben benieuwd of er nou nog luisteraars zijn... die met zekerheid roodborstjes horen zingen in hun tuin. Want ze zijn nu aan het ruien... Ze hebben jongen die ze nog een beetje groot brengen. Ze hebben niet echt belangrijk territorium wat ze willen verdedigen. Dus ze zwerven een beetje rond. En uh, ja dan straks in september dan wordt het weer totaal anders. Hè? Dan als je Zo midden september, dan beginnen ze echt weer hun gebied te bezetten... wat ze in de winter nodig hebben. Want juist in de winter wordt het voedsel minder. Dus moet je tijdig een gebied claimen... waardoor je kunt overwinteren, als het ware, een voedselvoorraad claimen. Daar moet je echt voor vechten. Daar moet je echt voor vechten, daar moet je echt voor knokken. Vrouwen en kinderen gaan weg. Die gaan naar, uh, naar Engeland en naar Spanje toe. En die mannen blijven hier. En die bezetten dan het territorium. En als er straks in september in je tuin een gaat zingen... dan is dat zeg maar... Eigen volk, om het maar eens fout te zeggen. Dan, is dat, dan zijn dat uh, onze eigen roodbosjes. En als je dan straks in oktober of november plotseling... een roodbosje hier tuin krijgt die gaat zingen... dan is dat eentje die uit het noorden komt. Of uit het oosten. Die verder weg komt. Dan vinden die gevechten ook plaats... die af en toe worden beschreven op leven en dood. Want dan komen die roodbosjes hier uit de lucht vallen letterlijk. Na een paar nachten vliegen. En dan ploffen ze naar beneden. Met honderdduizenden, hè? Met honderdduizenden, ja, miljoenen. We hebben in Nederland zo'n 500.000 paar roodbosjes ongeveer... Dus een miljoen roadbos. Nou, Dan worden er vijf miljoen geboren of nog meer per jaar. Dus er gaan er heel veel weg. Dat zijn echt enorme aantallen. Maar uit het noorden komen er nog veel meer hier naartoe. Dan echt dan, elke achtertuin heeft dan wel een roodbosje bijna. En het leuke is natuurlijk dat... Je hoort, behalve dan net nu, in de periode dat we het over hebben, juli en augustus in het is stil, maar verder het hele jaar door zingen ze. Het hele jaar door en met name in de winter, dan samen met de winterkoninkjes, hoor je ze prachtig zingen. En ze beginnen ook al heel vroeg, hè? want ze reageren op kunstlicht. Dus roodbosjes zijn echt hele vroege opstaanders. Eerst de gloren beginnen ze al te zingen. Maar als er een straatlantaarn aan is, dan gaan ze onder die straatlantaarn ook al zingen. Dan zingen ze van heel vroeg tot heel laat. En heeft recent onderzoek uitgewezen. Je zou denken, nou, als je zo lang zingt en zo lang bezig bent... kun je ook heel lang eten, dan zijn we heel dik worden. Maar dat werkt dus niet zo. Als ze langer zingen, dan zijn ze ook langer bezig met voedselzoeken... maar verbruiken ook meer energie. Dus per saldo worden ze niet dik. En dikke roodbosjes, ja, überhaupt, een zangvogel die dik is... die kan het wel schudden, hè? Want uh, uh, dik zijn betekent dat je niet zo snel kunt vluchten... En uh, ja, vetzakken worden het eerst opgegeten. Dus en, betreft... en met dat zingen ben je steeds aan het roepen, hier zit ik, hier zit ik, hier zit ik. Ja, daarom. Ja. Je, je exponeert je, dus je moet ook heel snel kunnen vluchten. Nou, verder is het zo dat de zang van de Roodborst, uh, is lastig te duiden. Ik kan het ook helemaal niet nadoen, hè. Het is zo, ik kan heel volgens nadoen, maar de Roodborst is me maar nooit ik, gelukt. Ik, ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, een Roodborst, dat is jazz. Die zit te improviseren, ja. dat, daar zitten geen vast patroon in... De... Nou, het, is, het is een beetje hooglaag, hoog hooglaag. Hoog, laag, hoog, laag. En twee, tweeënhalve seconden zingen. En dan weer, en dat patronen ze wel. En dan twee uh, seconden, twee, drie seconden even je bek houden. En dan weer zingen. Dus hij zingt nooit aan elkaar door. Hij zingt heel gevarieerd. Van 4000 hertz tot 8000 hertz of zo. Maar heel veel variatie zit daarin. En ze zingen relatief heel veel. Het aardig is dan weer, omdat je als je een kampioen roodbost, die kan wel 400, 500 soorten liedjes, zeg maar. Die kan heel veel variaties, echt honderden liedjes. En dan heb je natuurlijk om te oefenen en om een beetje een goede zanger te worden, heb je heel veel tijd nodig. Dat betekent dus dat je heel weinig tijd hebt om voedsel te zoeken. Want als jij de hele dag aan het voedsel zoeken bent, dan heb je geen tijd om te zingen. Dus als je het voorjaar die vrouwtjes die mannen moeten uitzoeken... trouwens, vrouwtjes kunnen ook mooi zingen. Hè? Die zingen ook de hele winter door. Maar als die vrouwen weer een man moeten uitzoeken... en hoe beter die man, hoe variëerder die man zingt... des is de betere kostwinner is het. Dus op die manier uh, ja, selecteren zoals het ware. Maar 400, 500 liedjes, melodietjes uh, ja. leren kennen... Dat kan waarschijnlijk alleen een oude roodborst. Ja, dat kan alleen een oude roodborst. Die jonkjes die moeten dat echt helemaal leren. Maar, en zo oud worden ze niet. Hè. Je moet het wel heel snel leren. Ook moeilijk leren waar een roodborst bestaat. Want na drie, vier, vijf jaar is het al gebeurd met je. Dus het gaat vrij snel. Dus je hebt weinig tijd om te leren. Je hebt een paar jaren, dan moet je het al weten. Zeg maar. dus, uh, en dan kan je... Want uh, we ontkomen er niet aan. En dat willen we ook niet. We gaan wel eindigen met de zang. Want... Ja, dat lijkt me wel. Dan weet vast iedereen waar hij zich op verheugen kan. En ik wil het heel graag weten... Wanneer mensen hun eerste rollpost nu weer horen zingen dit najaar? Van de componist George W. Meyer, uitgevoerd door het Salon Dansorkest Rouge onder leiding van René van Kruchten. Vaste vroege vogelspresentator Menno Bentveld is in Nigeria. samen met Milieudefensie, een cameraploeg en vier onbekende Nederlanders die wel eens met eigen ogen willen zien hoe Shell daar tekortschiet in het opruimen van de olievervuiling. Want dat is waar de VARA en Milieudefensie... met de campagne Worse Than Bad aandacht voor willen... voor een oplossing van dit probleem. Goedemorgen, Menno. Goedemorgen, Karin. Hallo. Een beetje rare vanuit situatie, hè? Ja, vanuit Nigeria. En ik zit hier op jouw stoel in het uh, kapitol. Jij bent in Port Harcourt in Nigeria. De afgelopen dagen ja. zijn jullie naar drie plekken geweest... om met eigen ogen daar de olievervuiling uh, te aanschouwen. Wat heb je aangetroffen? Um, nou, afschuwelijke omstandigheden... Uh, de, de, de We zijn vanuit verschillende dorpen geweest. Eén dorp uh, een, een, uh, is, is ontvolkt. Daar kan niet meer gewoond worden. Daar, zijn, uh, daar lopen allemaal olieleidingen langs die uh, uh, gelekt hebben. Mm -hmm. Er grote lekkages, grote branden. Die olie heeft daar heel erg langs staan. Zal spuiten uit die, uh, uit die leidingen. En uh, ja, dat is heel diep in die grond getrokken. Op, op, op, op heel veel plekken zit de olie. Drie tot vijf meter diep en uh, het rijst op het water en uh, dat hebben we allemaal gezien. Het is, het is alsof er, een, uh, nou ja, alsof er een, een kernbom is ontploft en alles verbrand is en zwart is. Want, hm. uh, dus er kan niet meer gevist worden, er, kan, uh, er kunnen geen gewassen meer verbouwd worden. Uh, en de mensen zijn weggetrokken Ze zijn allemaal over verschillende dorpen verdeeld. En uh, ja, dat is hun lot. Jij praat ook met mensen en... die daar wonen. Wat vertellen die jou? Nou, het is heel bijzonder. Als wij in we zijn naar verschillende dorpen geweest, nu drie. We gaan vandaag weer naar een dorp terug. Dan worden we ontvangen door alle stamhoofden uit die gemeenschap. En die zitten dan klaar in hun mooiste gewaad met een hoedje op en een wandelstok. En dan uh, zijn ze tol blij dat wij er zijn. Ze wisten dat we kwamen. Ze hebben daar weken naar uitgekeken en ze hebben nu alle hoop op ons gevestigd. Ze zijn zo gedesillusioneerd en uh, teleurgesteld over uh, ja, 60 jaar olieproductie en uh, olievinning. Uh, Nigeria is een van de rijkste landen van Afrika als het om olie gaat. Uh, en was een van de rijkste landen als het om natuur ging. Zeker deze Niger-delta. Dus wat ze ons vertellen is van... Ja, help ons. Niemand helpt ons. Niemand doet iets. En wat er gedaan wordt, is niet goed. Uh, als er een keer wat grond wordt geschoongemaakt... dan wordt er een halve meter afgegraven. Er wordt wat opgegooid. Maar diep in de grond zit nog steeds die uh, gelekte olie... Ja. Um, ja, ze zijn gewoon uh, des te ze weten het gewoon echt niet meer. Dus nu, uh, uh, uh, en dat die druk is dus enorm op onze schouders, want nu kijken ze ons aan en denken ze, ja, nu zijn we er. Nu gaat het gebeuren. Nu uh, worden we geholpen door jullie televisieprogramma. En dat is dan wat wij ook maar ho hopen, dat door wat wij hier doen en uh, in oktober uitzenden... Uh, dat de Nederlandse kijker daarnaar kijkt en denkt: Ja, dit, dit kan gewoon niet. Ja. Dit, dit, zo, zo mag dit niet gaan. Je klinkt ook uh, logisch, ontzettend uh, ja, onder de indruk. Hè? Dat kan ik me ook heel goed voorstellen als je dat verwoeste landschap daar ziet. Wat, he wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? Um, ik zat uh, uh, gisteren bij zo'n ver, uh, vergadering van Chiefs en uh, die zaten een prachtig uit in een prachtig klein zaaltje en achter hun hingen uh, uh, een paar oude posters, reusachtige poster van, van uh, uh, Jezus, uh, stond er ook boven nou ja, de... en daarnaast hing een oude kalender waarop nog onderaan het logo van Shell te zien was, een Shell kalender. En ik werd daar zo te, zo te hoeven. Gaan. Weet je, het geloof nu biedt deze mensen uh, uh, uh, verschrikkelijk veel hoop en steun. Dus daar wil ik niks van afdoen. Maar wij zijn nu natuurlijk eeuwen geleden gekomen met onze missionarissen. Een halve eeuw geleden met onze olieborders. En dan denk ik denk, ja, kijk waar jullie nu zitten. Dit hebben jullie, poster van Jezus en een poster van Shell. En verder zitten jullie in de diepe, diepe ellende. En nou, ja, ik werd er verschrikkelijk treurig van. Dus het, uh, ja, het grijpt me, me enorm aan. Ja. Nou, daar moet een einde aan komen. Shell moet de vervuiling daar opruimen. Dat is de inzet van deze actie en van de rechtszaak ook, hè, die straks in oktober gevoerd uh, gaat worden. Rond die tijd ja. kunnen we op televisie zien wat jullie bevindingen zijn. Nou, daar zijn jullie nu voor in Nigeria en hoe ernstig de situatie is. Uh, wat ga je vandaag doen? Vandaag gaan we uh, naar de kerk, dat hoort hier. Wij worden dus door de dorpen ontvangen en wij uh, moeten met z'n mee naar de kerk. Nou, dat schijnt, een, uh, dat schijnt heel bijzonder te zijn ten eerste, omdat zij dat belangrijk vinden. Dus uh, de, doen wij daar aan mee. En, uh, en daarbij is die dienst ook erg bijzonder, geloof ik. Het is een beetje en. ...Nigeriaans gezang en uh, dus dat is heel leuk. En daarna worden we, worden we weer terug uitgenodigd in één van die dorpen... ...want daar hebben ze een dans georganiseerd voor ons. Nou, dus het is uh, veel couleur lokaal en ook er gewoon veel ontmoetingen met de mensen hier... ...die ons uh, nou, veel dingen kunnen vertellen en veel dingen met ons uh, willen delen. Nee. En nog even over uh, Shell. Weet je, Shell is hier, dat zegt ook Amnesty, dat zeggen andere rapporten... ...is hier natuurlijk de, de olieborder en moet dus ook opruimen. En daarbij is het ook de Nigeriaanse overheid, want die twee spelen elkaar steeds de bal toe... Nu is het jullie beurt en nu is het jullie schuld. En ja, Die moeten gewoon samen uh, optrekken. Want dat, het is een enorm probleem. Het is heel complex. Dat zien we ook wel nu hier rondreizen. Ja. Het, is niet heel, uh, het is niet heel makkelijk allemaal. Het is niet makkelijk allemaal. Dat zie jij daar met eigen nee. ogen. En wie het ook wil zien, een voorproefje... van wat Menno en de rest van de ploeg daar meemaken en zien... die moet naar de videoblog op de site van Vroege Vogels gaan. Nog drie dagen daar, hè, Menno? De donderdagochtend zijn we terug. Goed, ja. Veel succes daar. Leg je oren te luisteren. Ja. Geef je ogen de kost. En blijf filmpjes naar de website sturen natuurlijk. Hè? Dag Menno. Doe ik. Dag Karin. Succes daar. <laughs> Dank je. Succes met in dit geval het uh, honingslingeren. Want daar zijn we eigenlijk al een beetje de hele ochtend uh, mee bezig. Met uh, de aanloop daar naartoe. En uh, het is leuk, want we hebben een aantal gasten hier in het uh, kapitol. En iedereen uh, is enthousiast, Pim, aan het helpen. Uh, onze hobby-imker Pim Lemmers uh, bij het uh, ontzegelen van de, van de ramen. Pim met de ontzegelvork. Iedereen vindt het hartstikke leuk. Ik heb nog niet zelf moeten doen. Nou, ja. ik geloof nu dat het moment gekomen is. Want je nee, zegt nee. dat ik dat moet gaan doen, maar er moet ook iemand de microfoon vasthouden. Ja, kijk, je ziet het. Er is nog één, raam. Er moet nog één raam bij. Nou, dan ga je gang. Er kunnen vijf ramen in een soort grote ton die hier staat. die is eigenlijk gewoon een... Uh, een uh, centrifuge, een honingslingeraar. Je slingert, draait heel hard aan een slinger met je hand. En dan gaat dit uh, geheel waar die ramen in zitten zo hard draaien... dat de honing als het ware eruit geslingerd wordt. En uh, dat levert verder geen problemen op voor het plafond hier? Nee hoor. Nee. Ik heb voor jou inmiddels ook een raampje neergelegd. Maar wat en wat bedoel je daarmee? Ja, ik voel hem al. Dan gaan wij dus samen... Ik zal één rijtje voordoen. Kijk, je haalt al die wasdekseltjes eraf. Je steekt die vork heel lichtjes in het raampje. En dan knik je... De wasdekseltjes er allemaal af. Heel ambachtelijk, zeggen ze bij ons thuis altijd. Veel werk. Heel veel werk. En uh, ja, je kan dit uh, ook met een uh, verwarrend mes doen. En doe je het en is het eraf. Maar voor de luisteraars is het echt leuk om te zien hoe imkers dit doen. Het is wel erg arbeidsintensief. Oh, ja. Hoe gaat dat met die potten die ik in de, in de winkel koop? Uh, dat gaat eigenlijk uh, ja, wat grootschaliger. Dat zijn dus uh, grote bedrijven. En uh, ze zeggen wel eens: uh, wat, wat kopen wij nou voor honing in de supermarkt? En dan zeg ik tegen die mensen: nou, Je koopt honing bij de supermarkt. En bij de imker haal je echte honing. Dus eigenlijk een beetje het uh, samengevat wat, wat het verschil is. Ik heb hier uh, één rijtje voor jou. Ik voel ik hem heb, al. Uh, ik krijg de ontzegel voor ja, Ik kan hem natuurlijk niet maar met één hand. Uh, is dit niet goed? Niet oh, niet oh, ik haal de honing er al uit. Dat moet niet, hè? Heel lichtjes. Zie je dat? Heel lichtjes. Ja, ik, ja het heeft even. Ja, ik ja, okay. moet even de handigheid. Uh... Waarom doen we dit trouwens niet buiten, Piet, maar binnen? Oh, dan komen de bijen die ruiken dit. Een, een bij heeft een reukvermogen wat zeven keer beter is dan een herderzond. En die bij die denkt van: hé, hey, die man met dat witte pak heeft dit bij mij weggehaald. Laat ik dit weer even terug over. Dus die komen vervolgens dan weer uh, hè, terughalen. En er wordt die heeft wel degelijk door dat hij bestolen wordt. Uh, ja, op dat moment wel. Ik ja. ga zo lekker door en dan wordt hij ja. helemaal... Doe jij het eventjes ja, verder, want jij zo. kan met twee handen, hè? Zo, ja, kijk, zie je. En je ziet, ik heb dat vaker gedaan. Je hoort het, hè? Zo, die dekseltjes er allemaal af. Kijk kijken of het horen Zie je, een plakboel? Zo. Het is een plakboel, maar wat je hoort, dat beetje soppende geluid is ja. toch... Heerlijke, het gele goud, de honing zoals jij dat noemt, ja, die, ja, die noem eronder zit. Ik noem het het gele goud, ja. En dat is eigenlijk, ja. Honing wordt schaars, het aantal imkers loopt terug. Het is het jaar van de bij. En, uh, nou, dankzij het jaar van de bij loopt het aantal imkers uh, weer op. Het, uh, en allerlei cursussen en dat soort dingen. En dit is eigenlijk het allerleukste bij een cursus ook. Het honingslingeren. Ja, want dan gaat het gebeuren. Dan waar je het allemaal voor hebt gedaan, die uh, voorbereidingen... dan uh, kan je het uh, gele goud gaan oogsten. Ja, ik zei uh, gekscherend tegen een van jullie redacteuren vanmorgen... ik zeg, we zijn uh, half februari gestart met de voorbereiding... vroege vogelsvolk. En dan krijg je een half jaar later... je ziet het, het gaat wat moeizaam. Pim heeft nu de slinger gegrepen van de ja. rechtopstaande ton... zo noem ik dat, de Sintervuurje. En hij draait er heel hard aan. Ja, eigenlijk moet jij draaien. <laughs> Ga ik zo doen. Nou. Als je dan stoppen we hem even. En als je dan zo van boven naar beneden kijkt, dan zie je dat de honing er al uitloopt. Want onderaan de ton zit een klein kraantje. Daaronder staat weer een emmer met een zeef erop. En ik kijk even of ik al wat zie komen. Nog even doordraaien hoor, Pim. Ja, het is ambachtelijk dat wil zeggen, uh, hard werken. Ja, ik zie al wat komen. Ja, daar komt het gele goud. Het is een eer dat ik dit mag uh, aanschouwen, Pim. Want zoals je al zegt, februari begonnen en daar is het. 26 augustus vloeit de vroege vogels, kapitol, honing in de zee. En jij hebt de eer, we hebben stiekem al even geproefd. Ik mag ook al een ja, beetje proeven. Oh. Nou, hij is fantastisch. Ja, omschrijf het eens. Ja, hij is natuurlijk heel lekker zoet. Hij is licht geel, een beetje licht hè? Ja, het is, uh, En als je een beetje een mint smaak proeft, ja. een beetje pepermuntachtig... dan is dat uh, de linde die rondom het kapitol uh, in juli uh, massaal in bloei heeft gestaan. En uh, ja, je ziet het, hè? dit vind ik altijd het mooiste moment. Het gele goud wat uh, via de honingketel, de honingslinger, in de zeef terechtkomt. Vervolgens wordt het geseefd, alle wasdekseltjes. Het komt in de emmer terecht en daarna gaat het nog een keer door een panty. Panty? Door een panty. Ja, mensen moeten altijd lachen als ik het vertel. Uh, Ongebruikt mag kopen. Een ongedragen panty, daar gaat het uiteindelijk doorheen. En dan, uh, dan tappen we het af. We dat laten... is de ultieme zeven. Dan is alles eruit wat er niet in mag zitten. Ja. En dan, uh, dan laat ik het een weekje staan, tien dagen. En dan vervolgens gaan we het potten. En dan, uh, dan zullen we dat in, in Hilversum uh, feestelijk gaan, uh, gaan binnenhalen. Heel goed. Uh, hoeveel potten uh, denk je dat we hier uh, uitkrijgen uit die uh, vroege vogels bij je kast? Ik denk een stuk of twintig. Een stuk of twintig? Ja. Heel uniek. Heel uniek. Het wordt een collectors item, denk ik. Met een prachtig vroege vogels etiketje erop. Bij opbod verkopen voor het goede doel. Is nou, maar een ideetje. Nou, dat zei ik laatst bij, bij Giel Beel op 3FM ook. Die wilde ook wat potten voor het goede bijdoel gaan, gaan veilen. En uh, laten we het op Radio 1 dat ook doen bij vroege vogels. Want, dat zei je net al even, heel kort. De bij heeft al onze aandacht en bescherming nodig. Dat klopt. Ja, want hij sterft uit. Het gaat niet goed met hem. Nee, het gaat niet goed met de bij en... Uh, uh, nou ja, dankzij jullie en dankzij alle andere media gaat het een stuk beter. Goed, we slingeren nog lekker even door. Dankjewel. Bim Lemmers. De English Northern Philharmonia speelde Old Sir Folk uit de balletsuite Fassade... van de Engelse componist Sir William Walton. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. GroenLinks wil af van de dieronvriendelijke megastallen. De partij zorgde in de Tweede Kamer al voor een tijdelijke bouwstop op megastallen... en wil nu een definitief verbod. GroenLinks Tweede Kamerlid Rick Grashoff legt uit hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. We hebben een uh, initiatiefwet uh, opgesteld en die zegt eigenlijk uh, het opsluiten van dieren levenslang in een stal zonder daglicht en met zonder buitenlucht, dat mag gewoon niet meer. Dus dieren moeten een vorm van vrije uitloop hebben. Dat is eigenlijk de essentie van de initiatiefwet. Dat wordt uitgewerkt naar verschillende soorten dieren. Dus voor koeien betekent dat koeien in de wei, voor varkens, varkens moeten kunnen vroeten en kippen moeten ook buiten kunnen schalen. We zijn uiteindelijk een keer afgekomen van de legbatterij. Dat heeft twintig jaar discussie gekost. Het mag een stapje sneller en een diervriendelijke veehouderij. Die is goed voor de mensen en goed voor de dieren en goed voor het milieu en goed voor onze gezondheid. De zee. Steeds meer mosselen in de Noordzee zijn vervuild met kleine plastic deeltjes. Per gram mosselvlees zit één deeltje plastic, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Gent. De mosselen nemen de deeltjes op uit het water. Het plastic is afkomstig uit cosmetica, synthetische kleding en verpakkingsafval. De deeltjes worden wereldwijd in alle zeeën aangetroffen. En algemeen werd al aangenomen dat het plastic uiteindelijk tot mens en dier doordringt. Volgens toxicoloog Colin Janssen, die het onderzoek leidde, krijg je per portie mosselen van gemiddeld 300 gram... Dus 300 minuscule stukjes plastic binnen. Eet smakelijk. Goed nieuws. Tegenstanders van stierenvechten hebben weer een slag gewonnen. De grote spaans baskische stad San Sebastian houdt voorlopig geen stierengevechten meer. De burgemeester heeft deze week gezegd dat het lijden en de dood van een dier geen openbaar spektakel mag zijn. Volgens het comité anti-stierenvechten worden per jaar wereldwijd meer dan 250.000 stieren, koeien en kalveren gemarteld en gedood tijdens de gevechten. In Catalonië en op de Canarische eilanden werd het al eerder verboden. Dieren in het nieuws. Supermarkt Deen is de allereerste Nederlandse supermarkt die stopt met het verkopen van de plofkip. Dat is te danken aan de maandenlange anti van Stichting Wakker Dier. De supermarkt heeft deze maand al een groot deel van haar kip vervangen. Deen heeft 63 winkels in Noord-Holland en staat in de top 10 van grootste supermarkten in Nederland. Geen kleine jongen dus. Het betekent voor 3 miljoen kippen per jaar een beter leven. Aan shoot van de Wouw van Stichting Wakker Dier de vraag welke supermarkt volgt. Ja, we hopen natuurlijk de grote vissen. Dat zijn in de supermarktwereld Albert Heijn en Jumbo. We hebben ook campagne tegen Jumbo uh, op dit moment. Uh, onze ervaring is: het zijn net schapen die supermarkt. Als, er, als er den over de dam is, dan volgen er waarschijnlijk snel meer. Dus we hopen gewoon dat ze heel snel over de brug komen, want er is geen tijd te verliezen. Bedreigde natuur. Staatssecretaris Bleker heeft veel kritiek gekregen op zijn nieuwe natuurbeschermingswet. En terecht, want de bescherming van dier en natuur verslechtert door wetsvoorstel. De Raad van State heeft er deze week een stokje voor gestoken. Zij vindt dat het op een groot aantal punten moet worden aangepast. Bleker heeft gewikt en gewogen en neemt een aantal punten over. Zo blijft er een vergunningsplicht voor economische activiteiten in natuurgebieden. In het oorspronkelijke voorstel was die komen te vervallen... waardoor in veel gebieden de natuur plaats kon maken voor bijvoorbeeld een pannenkoekenhuis. Jagers hoeven zich helaas geen zorgen te maken. De staatssecretaris is nog steeds van plan om onder meer de jacht op edelhert, ree en wild in Nederland open te stellen. Een ontdekking. Een vreemd onderzoek. Japanse wetenschappers hebben ontdekt dat gibbons dezelfde zangtechniek gebruiken als operazangeressen die hoog uithalen. De onderzoekers kwamen daarachter toen ze een paar kleine aapjes heliumgas lieten inademen. U weet wel, door helium krijg je voor heel even zo'n heel hoog tonald duck stemmetje. En wat bleek? Gibbons vergroten, net als sopranen, de rijkwijde van hun stemgeluid... door de vorm van hun stembanden tong en mond aan te passen. En dat doen ze uit zichzelf. Een sopraan moet eerst jaren oefenen in het conservatorium. Laten we even een vergelijkend onderzoekje doen. Dit is de uithaal van de wereldberoemde sopraan Kathleen Battle. En dan nu de gibbon die heliumgas heeft ingeademd. Lijkt het een beetje? Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. de eenling van en door de Nederlandse flamenco-gitarist Erik Vazon Morel met zijn instrumenten Hand, Schoen en Gitaar. Voor de komende verkiezingen worden heel veel programma's van de verschillende partijen vergeleken. En daarvoor zijn nu, geloof ik, 26 stemwijzers en kieskompassen te vinden. Maar eigenlijk is het veel belangrijker om te bekijken hoe de partijen de afgelopen jaren hebben gestemd in de Tweede Kamer. Op het gebied van natuur en milieu heeft Vroege Vogels dat voor u gedaan, samen met de belangrijkste groene organisaties. En dat levert voor de partijen een groen rapportcijfer op. Ik verklap vast dat het vier dikke onvoldoendes opleverde en zes behoorlijk goede cijfers. Wie natuur en milieu belangrijk vindt, kan deze rapportcijfers meelaten wegen bij zijn of haar kiesgedrag. Maar we laten u natuurlijk nog even, even in spanning. Joost Huizing is hier uh, gekomen om te vertellen over die groene rapportcijfers. Eerst even, Joost, op welke terreinen zijn partijen vergeleken? Op acht gebieden. Milieu, natuur, klimaat, dierenwelzijn, energie, transport, landbouw en de ecologische hoofdstructuur. Goed zo. De belangrijkste onderwerpen eigenlijk, hè? Waarover ja. we hier regelmatig uh, melding maken in Vroege Vogels. En de belangrijkste grote groene organisaties, zei ik al, hebben aan het onderzoek meegewerkt. Dat zijn. Oh, weer zo'n hele lijst: ja. Natuurmonumenten, Wereldnatuurfonds, Greenpeace, Milieudefensie, de Stichting Natuur en Milieu, Vogelbescherming, Wakkerdier, de Fietsersbond en reizigersorganisatie Rover. En sommigen hebben dan een onderdeel gegeven op alle terreinen, en anderen alleen op de sector waar zij actief in zijn. Zoals uh, uh, Rover en de Fietsersbond, natuurlijk op het gebied van transport, en Wakkerdier op dierenwelzijn. Ja, dat is logisch. Goed, dan laten we mensen niet langer in spanning. Tromgeroffel kan uh, aanzwellen. De groene rapportcijfers. Ga je gang? Ja, laten we maar eens bovenaan beginnen met uh, het beste jongetje van de klas. Um, het is goed om te zien dat er twee absoluut hele goede partijen zijn in deze sector. Plaats 1, GroenLinks met een 8,7 gemiddeld. Lijkt me niet verrassend. Nee, maar het is wel. Een stuk hoger nog dan toen we het een vorige keer hebben gedaan. Toen haalden ze, moet ik even opzoeken, in 2006 was dat een 7,8 en nu bijna een punt hoger. Dus dat is een aardige Ik vind dat heel opvallend, want het was mij niet... Uh, ik had het niet gemerkt. Goed, eerste plaats dus uh, en verdiend, want ook nog behoorlijk gestegen ja. zoals jij zegt. De tweede plaats? De Partij voor de Dieren met ook heel hoog een 8,5. En in de categorie Dierenwelzijn, dat zal geen verrassing zijn... haalt de fractie van Marjan Thieme de enige 9. Ja, ook het vermelden waard. De bronzen medaille? Ja, een gedeelde derde plaats eigenlijk voor de SP en de Partij van de Arbeid. Allebei 7,6. Maar als je nog wat verder achter de komma kijkt... dan heeft de Partij van de Arbeid het in de groene sector net iets beter gedaan. Ja, eh, niet verrassend eigenlijk ook, Joost. Alle partijen links van het midden, zal ik maar zeggen. Ja, dat is wat je altijd al denkt. Maar eh, hier blijkt het ook echt uit ja. En dan weer iets lager op de ranglijst, de volgende partij? D66, nog steeds eh, 7,5. En dan, uh, ik even, heb even meegeteld, uh, één voldoende hebben we nog. Ja, de ChristenUnie 6,9. En dat is echt opvallend veel slechter dan de vorige keer. Op het gebied van natuur en milieu heeft de ChristenUnie echt een ruk naar rechts gemaakt. Hmm, weet je nog waar, waar ze vorige keer op zaten? Toen waren ze op twee na beste, met uh, bijna een, een 7, zoveel. Dus nog wel een voldoende voor de ChristenUnie, maar toch een minnetje? Ja, ze, gaan zes, ze moeten wat beter hun huiswerk doen. Alle cijfers en conclusies, uh, even tussendoor, u hoeft niet uh, naar pen en papier te gaan zoeken... die uh, kunt u op de Vroege Vogels website uh, bekijken. Uh, voldoendes hebben we gehad. Ja. De onvoldoendes dan? Ja. Het CDA mag dan wel heel veel groen op zijn verkiezingsaffiche hebben en in het logo... maar de werkelijkheid is anders. 4,7. Dat is behoorlijk onvoldoende. Ja. Ik denk dat dat ook wel iets met Henk Bleker te maken heeft. Maar nog niet het slechtste jongetje. Van het nee, dat zijn er drie die bijna allemaal even slecht zijn. Daar hoef je niet veel woorden aan vuil te maken. SGP een 4,6. De VVD komt niet hoger dan een 3,9. En het absolute dieptepunt, ook in onze sector... is de PVV met een schamele, of laten we maar zeggen... een bedroevende 3,5. De PVV een 3,5. Daar ja. heeft de dierenpolitie niks aan kunnen... Nee, als, je, als ze dat niet hadden gehad, was het waarschijnlijk nog veel erger geweest. Ja, de conclusie, ja. Uh, wij laten de cijfers voor zichzelf spreken. De, groene, de partijen zijn beoordeeld door een aantal groene organisaties... en die komen met, uh, met deze cijfers. Ja. Goed, de professionals uh, die hebben nu hun oordeel gegeven, hè? maar we willen ook het uh, publiek deze vraag voorleggen. Twee weken lang kan er op de website door iedereen worden gestemd. Alle Nederlanders mogen groene rapportcijfers geven en op 9 september maken we dan bekend hoe groen u met z'n allen vindt dat de partijen zijn. Ga naar vroegevogels.vara.nl. Dankjewel Joost Huizing. En om deze eerste rapportcijfers nu ook nog een beetje in perspectief te zetten... vragen we een commentaar aan het groene geweten van Nederland. Een man die milieu en natuur al zo'n 40 jaar volgt. Professor Lucas Reinders. Ik had ongeveer hetzelfde gescoord als wat hier in deze rij staat. Dus ik denk dat het uh, ja, wel, wel een goede afspiegeling is van hoe het in feite is. Ja. Het is ook niet een heel erg verbazingwekkend. GroenLinks en partij voor de dieren echt bovenaan met ruim een acht. Ik denk dat het wel terecht is. Ze hebben natuurlijk een beetje verschillende karakteristieken. Uh, GroenLinks is meer een partij van de macht... en uh, die dan in het Lent het een lenteakkoord ook weer een en ander binnenhalen. Partij voor het dieren is meer getuigenspartij, Haalt natuurlijk ook wat binnen... dankzij de bevlogenheid en uh, de invloed op de publieke opinie. En beide hebben, denk ik, hun waarde. En, en beide doen ook, denk ik, ver uit het meeste voor het natuurlijke milieu. PvdA vervolgens, SP en D66 met uh, ongeveer 7,5. Die ontlopen elkaar niet echt heel veel. Nee, ik denk dat dat ook wel terecht is. De ene heeft natuurlijk op dit punt wat beter en de andere heeft op dat punt wat beter. Maar alles bij elkaar is het ongeveer hetzelfde, zou je kunnen zeggen. En ze hebben ook allemaal wel een beetje hun makken. En natuurlijk bij D66 weet je nooit precies of ze dat ook gaan doen als ze in de regering zitten. Dat is tot nu toe bij bewindspersonen wel eens tegengevallen. En bij de SP is het natuurlijk, ja, ze moeten nu de regering in. En wat ze dan laten vallen is nog zeer onzeker. Ik moet wel zeggen dat de ervaring met SP'ers tot nu toe in uh, regionale besturen niet slecht is geweest. Hè? Die zijn, zijn redelijk degelijk uitgevallen. Dus het kan heel goed zijn dat het alles bij elkaar uh, goed afloopt. Maar het is natuurlijk een hele nieuwe situatie waarvan het uh, heel moeilijk te voorspellen is hoe het zal gaan. En de PvdA heeft misschien niet zo'n net uitgewerkt programma als de SP, maar ja, heeft wel Samsung die er natuurlijk heel veel van af weet. En ook in de onderhandelingen dat zal laten zal blijken, denk ik. Ja, die komt dus, uit de groene hoek natuurlijk. Ja, en die weet ook waarover hij praat als hij over het energiebeleid heeft. En dat is natuurlijk niet per se zo over andere uh, mensen die daar de grote onderhandelingen doen. Dus ik denk, ja, het een is op dit punt wat strekker, anders op dat punt wat strekker, en dat ze bij elkaar in één vakje zitten is, denk ik, wel terecht. Dan met een uh, ongeveer een zeven, ja, een partij die in in stemwijzers altijd wel hoog scoort, uh, uh, als je het hebt over Groen, de ChristenUnie, maar hier toch beduidend lager. Ja, dat is denk ik ook wel een beetje terecht. Als je naar de laatste periode van stemgedrag kijkt, het is natuurlijk wel zo dat als je ze vergelijkt met het CDA, ze wel heel veel beter zijn. Dus als je een christen bent met een groen hart, dan, dan stem je toch op de christenunie, denk ik. Misschien zou je kunnen zeggen, als ze in de regering komen, zijn ze een beetje ondergewaardeerd misschien met deze beoordeling. Ik heb wel het idee dat ze er naar verhouding altijd behoorlijk wat van maken als ze iets opschrijven. En Als we dan het lijstje verder uh, afgaan, dan komen we al heel snel in de onvoldoendes terecht. Het CDA en vervolgens nog, uh, nog lager scoren, VVD, SGP en helemaal onderaan bungelt de PVV. Ja, dat laatste is denk ik uh, wel terecht. Uh, voor de PVV is toch uh, milieubescherming en natuurbescherming ongeveer even erg als Europa of de islaams ongeveer. Zeker als je een programma uh, leest. Het CDA staat van de partijen die de regering... Uh, hebben gesteund bovenaan. Ik denk dat het te maken heeft met het nieuwe programma... wat wel wat beter klinkt uh, dan tot nu toe uh, is gepresteerd. Um, maar bij het CDA is het wel een heel groot probleem... dat je uh, vaak een heel groot verschil ziet... tussen wat ze opschrijven in een programma... en wat er de facto gebeurt. En de mensen die winstpersoon zijn geweest nu voor natuur en milieu... dat waren allebei CDA's. En die hebben toch bijna alles fout gedaan wat ze fout konden doen... Dus het kan zijn dat zij nog wel te aardig beoordeeld zijn, denk ik, door de organisaties. Aan de andere kant, de VVD en de SGP die staan vlak bij elkaar. En Dat is denk ik ook wel terecht als je naar de programma's kijkt en naar hun stemgedrag. Misschien zou je van de SGP niet verwachten dat ze zeggen dat 130 kilometer op de snelweg hun kroonjuweel is. En van de VVD kunnen we dat inmiddels wel verwachten. En Dat blijft ook, denk ik, zo. Dus dat zij naar verhouding slecht en met een dikke onvoldoende zijn beoordeeld, is volstrekt terecht. Heeft u wel eens gekeken naar met terugwerkende kracht naar de verkiezingsprogramma's van bijvoorbeeld de vorige keer. En in hoeverre dat loze beloftes bleken te zijn? Ja, wat je in het algemeen wel opvalt als je kijkt naar programma's en het beleid... is dat daar toch enorm verschillen tussen kunnen zitten. Maar die kunnen er twee kanten op werken. Het is zo dat de VVD natuurlijk al tamelijk lang niet erg progressief is geweest... op natuur- en milieugebied... Maar als je terugkijkt naar de geschiedenis... dan zie je wel dat twee van de beste milieuministers... dat zijn VVD'ers geweest. Dat waren Nijpels en Winssemius. Er zijn geen betere geweest dan zij. Het programma van de VVD was niet bijzonder. Ze moesten ook vaak tegen hun eigen partij in regeren, zou je kunnen zeggen. Maar dat hebben ze wel gedaan en ze hebben het uitstekend gedaan. Dus dat is een heel positief verschil. Dus als je nu een slecht programma ziet... wil het nog niet zeggen dat daar slechte mensen komen te zitten namens zo'n partij. Dat kan heel goed erg meevallen. Maar je ziet heel vaak dat het, het tegendeel gebeurt. Dat je een programma ziet en dat heel slecht wordt uitgevoerd. Dus ja, het, het valt vaker tegen dan mee, moet ik zeggen. Maar het kan ook best meevallen. Professor Lucas Reinders was dat. Een Nederlandstalige plaat was het verzoek aan deze vroegere vogel. Maar dat wordt natuurlijk, mijn nee, geboortegrond indachtig... iets in het Limburgs dialect, weliswaar uit Roermond. Dat doet een meertje dan weer pijn, maar goed... Ge Reinders is het geworden. Hij beschrijft wat er zoal in zijn en in veel meer tuinen in Limburg: Grutsch en Blutch den Hof. Zestibe 140 vierkante meter. En de wiever en weer viburnum struik. En als ze eens gaat lekkers wil ruiken, moet ze in het veurjorg komen rukken, wie viburnum hier ruk. Bio's in den hoofd, den hoofd, den hoofd. Dit veult dat het lunch, waar ze is beloofd. Achter in de hoofd, daar steekt een bengstje. Daar zitten voor zondagsmorgens met z'n twee, Dan loest je vanuit loeien van de klokken. Nou, maar ik hoof niet meer, ik ben met een tas thee. Bij in de hoofd, de hoofd, de hoofd. Dit vult als een lijnt waar ons is beloofd. Neet de geluiving, wie dit groeit doet water en stof. Kijk wie dat die bloeit bios in hun hoofd. En die barst het van de merels met klein mereltjes. En op hun beurt barst die beesten van de merelstrooi. En de zender biedt het zijn van die klein vrekken merelkerelkjes. Die schiedelijk voor de beurt kieken die gaan van mijn dat gekke vent hier rond. Bios in den hoogsten, hoogsten, hoog Die mat mottische meine Dat het hier aan de meegels is, is beloofd Maar zelfs meegelisch trooiend werd Met een beetje water weer stof Misschien dat het oorom zo so bluit Bios in den hoogsten Af en toe denk ik, wat is dit toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje? Jong doe wel eens aard, nog eens echt wie? Maar dan loop ik door een zin, en zin ik, je een stom, vergeet me nietje. Dan wil ik te wel zingen, dan moet ik toch een liedje weer kwijt. U voor een hoofd, den hoofd, Het vult als de lines waardoor ze is beloofd. En de geluiden wie dit groeit, doet water en stoof Kijk wie dat die bloeit, wie ons in den hoofd, den hoofd, en hoofd Vooral we al van doet tot wit los En dat groeit die allemaal zomaar doet water en stof. Kijk wie dat die bloeit, ik wie dat die groeit, wie ons in den hoofd, in hoofd, in hoofd. Probeal, Wat er allemaal in die Limburgse tuin van Gerijn staat, nou dat weten we allemaal wel. Maar dan Borneo. Een groot team van Nederlandse biologen vertrekt morgen naar het zuid. Oost-Aziatische eiland voor een heel bijzonder project. Want samen met Maleisische wetenschappers gaan ze onderzoek doen... aan de duizenden planten en dieren die alleen daar voorkomen... en nergens anders ter wereld. Onder hen entomologen, plantkundigen, vogelaars, amfibiekenners... en slakkenonderzoekers. Expeditieleider is, evolutiebioloog en borneokenner... Menno Schildhuizen van het Leids Instituut Naturalis. En hij is hier. Goedemorgen, Menno. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Bedankt. Want wat daar allemaal goed naar het gebied waar jullie naartoe gaan... dat weten jullie nog niet helemaal. Nee, nou voor een deel weten we het wel. Uh, maar wat we vooral nog niet weten. is hoe uh, al die unieke soorten ontstaan zijn. En dat gaan we hopen uit te vinden. met dat uh, team van Nederlandse. en Maleisische onderzoekers. Ja. Uh, beschrijf het gebied dus waar je heen gaat. Het is een, een berg. van de Kinabalu-berg. van ruim 4000 meter hoog. Dat is net zo hoog als de Alpen. Mm -hmm. uh, en daaromheen uh, lagere bergen. die heten de Crocker Rains. Dus de expeditie heet ook de Crocker Rains. Kinabalu-expeditie. Um, en het, is, het gebied is uh, nog bijna helemaal bebost. Dus er is vanaf zeeniveau tot uh, bovenop die berg kun je bos vinden. En het bos dat verandert naarmate je naar boven gaat. Ja. Van echt, uh, ja, tropisch laaglandbos. Dus heel hoge bomen met een uh, hele rijke biodiversiteit. Tot iets wat lijkt op een uh, soort taiga-vegetatie helemaal bovenop. En betekent dat uh, die, dat het met bos overdekt is, die berg? Betekent dat ook dat het op sommige plekken bijvoorbeeld zo ontoegankelijk is... dat, dat je er nog nooit... Dat er nooit iemand geweest is. En dat je dus ook niet weet wat zich daar allemaal bevindt. Ja, er zijn bepaalde delen die, uh, die nog nooit bezocht zijn. Omdat het, uh, ja, sommige flanken van de berg die zijn zo ontoegankelijk. Daar lopen geen paden. En er zijn zelfs de plaatselijke, plaatselijke mensen nog niet geweest. Maar ja, daar komen wij ook niet echt. Terecht, want we zijn toch afhankelijk van de, van de infrastructuur die Saba Parks, die organisatie die het gebied beheert. Dus je kunt niet alle geheimen gaan ontraadselen? Nee, nee maar de, de belangrijkste geheimen die kunnen we ook ontraadselen vanaf de gebaande paden. Ja, wat denk je te gaan ontraadselen? Nou, we, hebben, we weten dat op die, uh, de top van die berg komen een, een groot aantal soorten voor... die alleen maar daar leven, nergens anders ter wereld. Mm -hmm. Zelfs vogels. De Kinabalu Friendly Warbler is een, uh, de Engelse naam voor een klein vogeltje... dat alleen maar op de top van Mount Kinabalu voorkomt. Maar zo zijn er ook kevers, vlakken, planten, van alles. Um, en wat wij nou eigenlijk willen weten is of die soorten die bovenop de top leven... of die jong zijn of dat ze oud zijn, dus of ze ontstaan zijn uit de laaglandsoorten en kort geleden zijn geëvolueerd. Want de berg zelf is vrij jong. Um, of dat het relicten zijn, dat het, dat het overblijfselen zijn van oudere soorten... die vroeger op Borneo geleefd hebben. En waarom is het zo belangrijk om te weten? Um, nou deels omdat het... Um, ja het is een hele beroemde berg. Uh, heel veel biologen hebben daar al over geschreven, al sinds de 19e eeuw. Uh, en met name over die unieke soorten, en veel daarvan staan ook op de CITES-lijst. Dus de lijst van, van bedreigde, uh, bedreigde soorten die niet verhandeld mogen worden. Um, er, uh, er is gewoon heel veel over gediscussieerd, over het ontstaan van al die unieke soorten. En, wij, en niemand weet eigenlijk wat nou precies het antwoord is daarop. Want dat is, dat heb je eigenlijk al gezegd... maar ik zeg het gewoon nog een keer... dat is je doel om het ontstaan daarvan... je wil natuurlijk ook nieuwe soorten vinden... maar mm -hmm. met name het ontstaan daarvan en de evolutie daarvan te onderzoeken. Ja, we wilden eigenlijk een, een ander soort expeditie doen... dan tot nu toe gebruikelijk was... waarbij het wel ging om ja, inventariseren en nieuwe soorten ontdekken. Dat is allemaal erg leuk, maar wij probeerden toch een... Een, een, een hogere vraag erbij te bedenken, iets wat net iets dieper gaat. En ga je dat ook op een andere manier doen dan? dan? Ja, we gaan er uh, ons DNA-lab voor inzetten. We hebben een, een groot DNA-lab bij Naturalis... waar uh, DNA gesequenced kan worden, afgelezen kan worden, uh, op, op grote schaal. Um, <tus> dus we gaan heel veel exemplaren verzamelen uh, daar ter plekke... Zowel de Maleisiërs, als de Nederlanders. En dan gaan we het DNA van sequenzen En aan de hand van dat DNA hopen we die vragen te kunnen beantwoorden. Hm. Je hebt een uh, aantal dingen voor je liggen. Uh, ja. Je hebt ook alweer iets meegenomen vanmorgen. Uh, wat, wat is dat, dat groene daar? Nou, dit is uh, een, een, gewoon een Nederlandse kruipende boterbloem. Oh. Uh, dat is, ja, dat is, uh, ik hoorde teleurstelling in je stem. Maar, uh... Ik dacht dat het iets heel bijzonders van Borneo was. Uh, nou, het, het bijzondere is dat er een nauwe verwant, dus een soort die heel erg blijkt... dat die op de top van, Born, van Kinabalu voorkomt, van die berg waar ik het over had. Um, en dat is dus een van de uh, oorzaken voor die unieke soorten... is dat er sommige organismen, planten, dieren, schimmels... die uh, zich makkelijk kunnen verspreiden, zoals de, de zaden en, uh, van, van planten... dat die er gewoon naartoe gewaaid zijn. Uh, dus er komen ook verder in Borneo geen, geen boterbloemen voor. Maar wel op de top van Mount Kinabalu, waar het koel oh. cool is. En waar boterbloemen kunnen leven. En daar is dus een soort geëvolueerd die uh, daar alleen voorkomt. En die verwant is aan gewoon de Europese boterbloemen. Oh. Dus het is er naartoe gewaaid. En dan heb je nog twee kleine kokertjes voor je liggen. Wat zit daarin? Twee, twee buisjes met... Um, uh, nou de, de, de ene zit een, uh, een nageltje van een, wat ze in het Engels noemen... de White-crowned forktail. Dat is een vogel... Um, die in dat gebied voorkomt. En daar zit ook een soort van die alleen maar bovenop de berg uh, leeft. Dus de, de Borneo's, vorkstaart. Uh, uh, en dat hebben we eigenlijk pas ontdekt toen we het DNA gingen sequencen. Dus deze hebben we al eerder bestudeerd. Ja. Dus als je daar het DNA uithaalt, dan ontdek je dat die uh, vogels... die op de top van de berg leven, een andere soort zijn dan die in het laagland. En inderdaad dat die in dit geval ouder zijn. Dus deze is eigenlijk de voorouder van de soort die in het laagland zit. En dat is een beetje tegengesteld met wat je zou verwachten... Uh, het andere buisje, daar zit een heel klein aaskevertje in. Uh, daarvan weten we nog niet precies hoe de situatie is. Dus dat is een van de soorten die we gaan uh, onderzoeken. En waarbij het nog een verrassing is of daarbij de hooglandsoorten uh, oud zijn of jong. En hoe kan het dat er zoveel unieke soorten leven op uh, Borneo? Waar, waar, wat heeft mee, waar heeft dat mee te maken? Want hoeveel soorten heeft Nederland? Nou, geen één eigenlijk. <laughs> um, <laughs> Het, het heeft er deels mee te maken dat, uh, dat de tropen... Nederland heeft natuurlijk helemaal onder landijs gelegen. Uh, en dus de Nederlandse flora en fauna is eigenlijk maar 10.000 jaar oud. Die is, uh, sindsdien heeft hij ons uh, land gekoloniseerd. En bij Borneo is dat niet het geval. Het heeft wel tijdens die laatste paar miljoen jaar... dat er heel veel klimaatveranderingen zijn geweest. Mm -hmm. Zijn er daar ook wel veranderingen geweest. Maar het heeft nooit helemaal onder, onder het ijs gelegen... en dat er niks leefde. Dus... Uh, dus de soorten die op Borneo leven zijn bijna allemaal veel ouder... dan, dan die in dit deel van de wereld. Ja. Dat is een van de redenen. Wat mij opviel was dat jij een soort ontdekt hebt daar... die inmiddels ook alweer uitgestorven is. Hoe zit um, dat? Een slak? Moet je me even aan herinneren welke... Je... Een landslak? Oh ja, dat is inderdaad... Maar op, zie, op, zie, op je op bent China hem al vergeten. Um, maar uh, inderdaad, ik heb daar onderzoek gedaan... aan uh, soorten die op kalksteenheuvels uh, voorkomen. Dat, die, dat is ergens anders dan het gebied waar we het nu over hebben. Dat zit meer in het, uh, in het oosten van... Uh, van Saba, die staat van Maleisië, waar we naartoe gaan. Um, en daar zijn soorten die ook endemisch zijn, die uniek zijn... maar alleen maar voor die kalksteenheuvels. En die kalksteenheuvels worden, worden afgegraven voor cement. En uh, als er een bepaalde heuvel helemaal weggegraven is... dan zijn ook de soorten die daar leefden uitgestorven. En bij een paar gevallen is dat, uh, is dat gebeurd. Ja. Um, waarbij dus een, een slakke soort alleen maar daar leefde... En, uh, ja, de heuvel is weg en de slakken is ook weg. Dus dat zegt al genoeg over de bedreigingen die ja, je, ja, soorten zeker. daar ondervinden. Ja, ja. Je treedt in de voetsporen van een zeer beroemde natuuronderzoeker... Alfred Russell Wallace. Die deed ook al onderzoek op Borneo. Ook, hè? Ja. En daar op de foto die voor je ligt staat nog een overblijfsel... van een van zijn uh, nederzettingen of kampementen. Of hoe moet je dat noemen? Ja, nou, het, is, het was zelfs een villa. Um, dit is een, uh, een foto die gemaakt is door uh, Mustafa Abdurrahman. Rahman, een onderzoeker aan de University Malaysia Sarawak. Um, en Alfred Russell Wallace die heeft een paar maanden op Borneo doorgebracht. En logeerde toen in de villa van de Raja Brooke, de, de koning van Sarawak op dat moment. En dit is de enige, uh, het enige restant van die villa, het een van de palen waar het huis op stond. Um, het is wel belangrijk voor de evolutiebiologie, want die, die korte tijd dat Wallace op Borneo verbleef... heeft hij een artikel geschreven dat eigenlijk de grondlegging was van de evolutietheorie. En later, dus hij heeft... Aangetoond in dat artikel dat evolutie bestond. Hij had alleen dat mechanisme nog niet bedacht. En dat kwam pas een paar jaar later samen met Darwin. Um, en dat artikel wordt tegenwoordig de Sarawak Law genoemd, omdat het in Sarawak, dat deel van Borneo, geschreven is. Um, en in die zin ligt dus eigenlijk de, de wieg van de evolutiebiologie op, op Borneo. Dus in die zin treden we in de voetstappen van uh, voetsporen van, van Wallace. En ja. Het is eigenlijk terecht dat we daar na anderhalve eeuw weer... evolutiebiologisch onderzoek gaan doen. Ga je zelf ook onderzoek doen? Jij bent de expeditieleider, maar trek je er zelf nog op uit? Ik, ik hoop wel een beetje tijd te hebben om vooral deze kleine kevertjes te gaan verzamelen. Daar ga je verder mee. Ja. Ja. Morgen vertrek je al, hè? Ik vertrek morgen, ja. Wat neem je allemaal mee? Uh, veel te veel. Ik heb gisteren mijn bagage gewogen. En ik zat al tegen de 40 kilo, geloof ik. Um, ja, veel uh, dozen met buisjes waar het DNA in uh, verzameld wordt. Uh, malaise vervallen, dat zijn uh, ja, apparaten om vliegende insecten mee, uh, mee te verzamelen. Um, valletjes voor deze kevers, dat zijn allemaal Nederlandse gympotjes met Limburgse kaas, waar ze ook in Borneo erg van houden. Lekkere stinkkaas. Uh, ja, precies. Dus uh, dat soort spul. Goed, jij gaat nog even kijken wat er niet mee kan, eventueel, of hoeft mm, naar uh, Borneo. Uh, hartelijk dank en een goede reis morgen. Menno Schildhuizen, ecoloog bij Naturalis en Borneo Expeditieleider. En even bellen als je een nieuwe soorten gevonden hebt. Dat zal ik doen. Ja, ja. Dat, uh, want dat stellen wij natuurlijk hier op bijzondere prijs, dat Uiteraard. begrijp je? Menno Schildhuizen. Echt, dit was een uh, vroegere vogelsaflevering en het was mij een eer en een genoegen om vandaag vroegere vogel te mogen zijn. Het was net of ik niet weg ben geweest. Die kalme zondagochtend, die fijne collega's, het fijne kapitool, ik heb ervan genoten. Ik ga nog even snel helpen bij het verwerken van de honing en dan nog even dit volgende week zondag in de reprise. Maar dan samen met een vrouw met wie die het nog nooit eerder deed. En ik gun haar dat, want het is ontzettend leuk. Ivo de Wijs en Andrea van Pol. Volgende week vroegere vogels.